2 uur, Christian Bodenbakker met het NOS journaal.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 Bij het Brabantse dorp standaarbuiten Buiten is een man doodgereden die op de provinciale weg liep. Het slachtoffer is een man van Poolse afkomst. De politie gaat ervan uit dat hij autopech had en te voet op zoek ging naar hulp. Een automobilist die aankwam rijden zag de lopende man te laat en kon hem niet meer ontwijken.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 Een hele goede nacht. Het is inmiddels twee minuten over twee. Diep in de nacht. Dus een tijdje geleden, toen uh, las ik in de krant het verhaal van een uh, vrouw uit Amerika. Zij kwam er via de sociale netwerksite Facebook achter dat haar man een dubbel leven leidde. Zij vond namelijk op die site foto's van haar man. Met een vrouw in Disneyland waarmee hij pas zou zijn getrouwd. En het was niet Minnie Mouse. En ze vertrouwde haar man niet omdat hij zo vaak op zakenreisjes ging. En zelfs op de dag dat een baby ontslagen werd uit het ziekenhuis, was hij er niet. En die man die zou hebben ontkend dat het huwelijk met haar geldig is en daardoor kon hij opnieuw trouwen. Maar dan met een ander. Nou, Super heftig en ook wel vrij extreem verhaal. Dat zal je maar overkomen. Dat je erachter komt dat je partner een dubbel leven leidt en jij echt geen idee hebt. Nou, dat gebeurt ook gewoon hier in Nederland, hoor. Want uh, straks dan praat ik met uh, Patty Harpenau. Die heeft ook zoiets meegemaakt. En je hoort het verhaal van uh, Remco. Die zat flink wat jaartjes in de gevangenis voor zware misdrijven. En sinds hij vrij is, is hij gedwongen om een leven te leiden. Als hij tenminste een normale toekomst tegemoet wil gaan. Want zijn baas mag er gewoon niet achter komen... dat hij dus vast heeft gezeten voor die misdrijven. Dus echt wel heftige verhalen. Uh, daar gaat het dus over vannacht Dubbellevens, geheimen voor je partner. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarin staat. Misschien uh, heb jij zelf wel zoiets meegemaakt. Heb je zelf wel grote geheimen uh, verborgen te houden. maar uh, Misschien ook wel helemaal niet hoor. Maar heb je een hele sterke mening over hoe je daarmee omgaat. Uh, moet je alles maar zeggen tegen je geliefde. Uh, mag je geen geheimen voor elkaar hebben. Of is het juist wel goed om sommige dingen gewoon stil te houden. Daarover wil ik graag met je praten. 0800 1121 is het telefoonnummer. 0800 1121. En je kunt ook mailen naar ons lust.bnn.nl. Dat zometeen, maar eerst bellen en Sebastian en step into my office. Een fijn plaatje van Belle en Sebastian. Hele goeie nacht, Joop. Joop. Hallo. Ja. Ja, goede nacht. Vannacht hebben we het over geheimen in lust en uh, dubbellevens. Geheimen die je niet kwijt wil aan uh, vrienden, familie en zeker niet aan uh, je geliefde. En jij loopt ook met zoiets rond, hè? Nou, het ligt op een heel ander vlak. Vertel. Eh. Um... Ik ben vorig jaar januari in een ziekenhuis in Duitsland voor mijn darmen behandeld. Maar als je dan eenmaal in een ziekenhuis. ik hoor een echo, kun je die weghalen alsjeblieft? Als ik het zou kunnen, zou ik het meteen doen. Maar uh, ik vrees dat we eventjes met, uh, met de echo moeten leven. Oh. Nou. Toen kwam ik terug uit Duitsland met de mededeling. En uh, in Duitsland doen ze alles grondig. En toen stond in het rapport dat ik een uh, licht vergrote prostaat had. En dat is niet goed, neem ik aan. <laughs> nou, licht vergroot, ik ben daarmee naar mijn huisarts gegaan. En toen zei mijn huisarts, ach, we kunnen dat ook met medicijnen nog oplossen. Uh, er is geen haast bij. Ik zeg nee, maar goed, ik wil voorkomen dat ik dadelijk prostaatkanker krijg. Ja, mm -hmm. ja tuurlijk. Dus uh, als Duitsland adviseert van nou, wij adviseren opereren. Uh, nou, ik ben dus om het lange verhaal kort te maken hier naar het ziekenhuis gegaan. En heb het rapport uit Duitsland in handen gegeven van de uroloog. En die zegt van nou, ik adviseer opereren. Nou, dat had jij zelf ook al een beetje in je hoofd. Dus, uh, ja, ja, ja, maar zonder verder enig onderzoek heeft hij gezegd opereren. Nou, binnen twee weken tijd kon ik terecht in het ziekenhuis. Ik werd geopereerd. Ik kreeg een brief mee naar huis na twee dagen. U mag zes weken niet fietsen en u mag zes weken geen gemeenschap hebben. Nou, daar valt al nog mee te leven. Mm -hmm. Na zes weken dacht ik van ja. Nu mag het weer. Nu mag het weer. En dat lukte van geen kanten. Uh, ik kreeg geen erectie meer. Um, er kwam niks meer. En uh, het zweet brak me uit. Ja, terug naar, naar de artsen lijkt me toch meteen. Just. Ja. Dus ik terug naar de arts. Uh, inmiddels had ik ook... De ontstekingen de een na de ander en uh, hij zei achter dat is allemaal niks, dat is allemaal niks. Ik heb vijf antibiotica curen van hem gehad, tot ik de bacterie onderhand kwijt was. En dan werd ik weer gebeld door het ziekenhuis van meneer, u moet acuut stoppen met de antibiotica, want de bacterie is resistent. Nou, dat verhaal kwam er allemaal bij. Maar toen ben ik bij hem teruggegaan. Ik zeg, uh, wat is dit nou? Want uh, seksueel klopt dat? Nee, meer nee, wel. nee, nee. En toen, toen heeft hij uh, uh, je medicijnen gegeven en was het opgelost? Ik mm -hmm. kon ik vroeg... ik alle recepten van hem krijgen. En die heb ik ook. Viacra, Cialis, nog eentje. Ik zeg, maar wat moet ik daarmee? Want ik heb geen partner dadelijk meer. Mm -hmm. Maar die partner die zegt van, ja joh, als jij toch niks meer kunt, wat moet ik dan nog met jou? Ja. Is dat gebeurd? Want op dat moment had jij een vriendin en die heeft je in de steek gelaten omdat het niet meer lukte? Ja. Dan was het misschien ook niet zo'n hele uh, lieve uh, partner. Nee, maar een partner wil natuurlijk ook wel verwend worden, ja. Mm -hmm. Dat begrijp ik heel goed. Ja, en hoe is het nu... Opgelost, want ik hoop voor in ieder geval dat er dan een oplossing is, er is gekomen. Het is opgelost. Dat is het probleem. Maar werken die medicijnen ook niet? Uh, gedeeltelijk. Oké, okay. en dat en is hetgene hem... wat jij niet wil uh, kwijt wil, natuurlijk aan nieuwe potentiële uh, partners? Nee, maar ik ben bij hem teruggegaan en ik heb op dat moment met twee urologen een gesprek gehad. Waarop de een tegen de ander zei: Ja, dit had je wel van tevoren aan deze meneer moeten vertellen. Mm -hmm. ja, dus een, uh, een, dat dat de consequenties waren. Een medische fout wat dat betreft dus. Medische maar goed, fout. jij zit er, zit er nu mee en je zit er zo erg mee... dat je, het, uh, dat je er dus een soort van leven door moet leiden. Of, althans, dat je in ieder geval geheim uh, wil houden... Uh, omdat je uh, nou ja, bang bent dat, dat je anders mensen kwijtraakt. Of uh, dat me, vrouwen met niet bij je Je niemand over praten. Zelfs met je buurman niet, je buurvrouw niet. Daar praat je niet over. Nee, het is natuurlijk ja? niet echt iets wat je bij de, bij de koffie op tafel uh, gooit. Nee. Dat kan ik me voorstellen. Nee. Nee. Dus als ik de pillen die hij mij... Uh, ik kan er zat van hem krijgen nu. Want hij voelt zich vreselijk schuldig. Hij heeft ook zijn excuses aangeboden. En uh, ik zeg man, je had net zo goed dat ding eraf kunnen snijden. Want uh, dan was het was precies hetzelfde geweest. Ja, ja? Misschien wel heel rigoureus. Maar uh, nee, is het maar, voor jou niet. Maar jij kan er niks aan doen. Is het, is het dan, uh, dan zou ik zeggen van nou, dan is het toch? Uh, juist niks om je voor te schamen... en om, om het wel open te gooien in ieder geval naar, uh, naar een geliefde. Ik, bedoel, ik snap dat je het natuurlijk niet in de supermarkt... Uh, tegen Jan en alle man gaat vertellen. Maar nee. ik neem aan dat als je een, een lieve vrouw tegenkomt... dat die daar wel een begrip voor zal hebben. Ja, maar dat moet... Uh... Dat moet je dan maar afwachten of ze daar begrip voor heeft. ja. ja tot, tot nog toe in ieder geval niet meteen, uh, nog niet, uh, Nee, Joop. maar daar begin je niet meteen over natuurlijk. Nee, nee, nee, nee snap ja? ik. Nou, Joop, dank je wel voor je verhaal in ieder geval. En, uh, ja, ik wil er mee. nog iets aan toevoegen. En, en dat is... Want ik heb de arts toen gevraagd. Ik zeg van nou, oké, okay, um, dit is dus niet weer terug te draaien. Nee, je, zet hier, je kunt nooit meer kindertjes maken. Ik zei, nou, dat was ik anders net vanavond van plan. En toen heb ik tegen hem gezegd, ik zeg nou, oké... Okay, ik wil die pillen die u mij nou voorschrijft allemaal uitproberen... maar kan ik dan op kosten van u of het ziekenhuis... Uh, een escort inhuren elke week? Toen zei hij natuurlijk, geen probleem, meneer. Nee, dat, nee. nee dat, dat ging dus mooi niet door. Nee, nee ja? dat, dat uh, begrijp toen ik. Toen werd ik uitgelachen. Ja, ja. Ja? Ja, het is ook meer... wel heel extreem toch Joop om, om zoiets te roepen. Ik snap, uh, wat zeg je? ik zeg dat het ook wel heel extreem natuurlijk om, om zoiets te roepen. Dus dat is ook, ook wel logisch uh, dat, dat mensen daar misschien niet meteen serieus op, op reageren op dat moment. Nee, maar, maar goed, het leven wat ik dus nu moet leiden, als ik die pillen uit wil proberen en ik heb behoefte... Dan moet ik inderdaad een escort bellen. Ja? Ja, ja. ja ik Want ik snap kan het. niet een vrouw op straat aanspreken van: hé, hey, ik wil die pillen even uitproberen. Nee, het lijkt me sowieso in ge geen enkel geval uh, een hele goede versierpoging hoor. Om zomaar op, op straat een willekeurige vrouw uh, aan te spreken. Maar nee, is... maar goed, ik bedoel daarmee uh, dat ik daardoor geen kant meer uit kan. Nee. Door ja. een medische fout. Ja. Maar toch denk ik, Joop, dat uiteindelijk, als je op een gegeven moment een, een mooie, leuke vrouw tegenkomt, dat het uh, zeker niet iets, iets is om je voor te schamen. En dat vast niet alle vrouwen daar gillend voor weg uh, zullen lopen. Nou, ja, oké. Okay. Ik, uh, okay. uh, ik zie er nog zeer goed uit, Gelukkig. zeer jong. Joop, als het, als het gelukt is, als je op een gegeven moment toch een leuke vrouw tegen het lijf loopt... dan hoor ik het graag van je. Dat zou ik heel graag aan jou willen mededelen dan. Oké, okay, dankjewel Joop. En nog een fijne nacht. Oké, okay, jij ook hè. En succes met je programma. Something in the water in Boys Bar zitten vannacht Jennifer Harm Arco en Sari en ze hebben allemaal geen ervaring met het leiden van het dubbelleven zelf maar Jennifer die heeft er wel eens aan meegewerkt dat kan natuurlijk ook zij was namelijk jarenlang haar broers alibi als hij naar zijn minnares toe ging Boyd's bar. Boyd's bar. Boyd's bar. Dubbele leven, het lijkt me, ik zou er zo ongeschikt voor zijn. Omdat je gewoon, je, je moet alles onthouden, weet je. Je, nee, je moet, je moet precies... allemaal alles plannen ja. ook. <laughs> <Ik> <laughs> alles in de gaten houden. Verhalen. Gewoon tweede simkaart en tweede telefoon. <laughs> ja, ja, <laughs> ja. Het is heel eenvoudig. <laughs> twee Facebook-profielen. Mijn broertje had dat dus serieus. Die had twee telefoons, twee vriendinnen. En uh, die nee regelden dat gewoon, ja. No way. Maar ik moest ook echt zijn backup zijn, zeg maar. Als uh, zij. Uh, als zijn vriendinnetje hem zeg maar een weekend niet zag... en dan belde ze mij, waar is, waar is Robert? Dan was hij bij mij. Is dat, is dat ooit misgegaan? Ja, dat is in een heel mooi fiasco in Frankrijk geëindigd. <lacht> Hoe dan? Toen uh, ik met mijn broertje, zijn vriendin en uh, mijn Welke. ex op vakantie was... ja, het zijn zeg maar echte vriendin, de niet-minares. Daar uh, was ik mee op vakantie en toen uh, begon dat meisje mij allemaal vragen te stellen. En toen heb ik gezegd van tegen mijn broertje, nou je gaat het nu maar... Of vertellen en oh. anders dan uh, is het klaar, dan vertel ik het. altijd op vakantie. Altijd. Dus toen inderdaad is die vakantie ook behoorlijk in het water gelopen. Oh, Zou ja. jij dat tegen je broertje vertellen? Ja, ja. Maar waarom dan dat. opeens? Nou, omdat zij mij allemaal moeilijke vragen dat ging stellen. En ik wil niet dat, weet je, ik wil niet degene zijn die het haar moet vertellen. Ik vind dat hij dat moet zijn. wil dus je vandaar... normaal zo goed kan jokken altijd. Echt niet. Ja. Maar vrieker, oh, kan nou, echt, niet zeg maar, voor de mobiele telefoon en Facebook was het volgens mij ook allemaal veel makkelijker. Want het was niet iedereen wist constant wat je aan het doen was. dan ja, kom je dus nergens nee. meer mee weg en Nee, af. Echt niet hoor. Tegenwoordig moet je wel echt een fucking wizard zijn volgens mij. Twee Facebook accounts. Echt hoor. Ja, maar goed, als je dan gaat zoeken op iemand, dan word je dan. De, of je moet een andere achternaam. Nee, want dan heb je nog steeds een profielfoto. Nee, maar ook met dingen zoals WhatsApp wel. Van hé, hey, je was om 5 uur 13 online. Uh, ja, ja, en je. Een je een berichtje, <laughs> een berichtje, heb ik heb gewoon gelezen, waarom stuur je die niks terug? Ja. Um, um. Ik zag twee vinkjes bij je bericht staan. <laughs> Kut. Maar zouden jullie de minnaar of minnares willen zijn van iemand met een dubbel leven? Zou je dat kunnen? Ik zou het dus echt niet kunnen. Ik weet hmm. het niet, als je er zelf niet. Het gewoon voor de lol is. Ja, als het een beetje vrijblijvend is, dan denk ik van ja, weet je, het is niet mijn verantwoordelijkheid hoe iemand anders zijn leven inricht. Ik bedoel, het zegt wel wat over iemands karakter, dus dan is de tweede vraag van ja, zou je überhaupt met zo Precies, iemand willen daten? ja. Maar, zou maar je gewoon het, je bent puur ook het om het feit kruis. dat hij het doet, nou oh, ja, nee, maar als het, als het een beetje aanklooien is, dan maakt het niet zo uit. Nee, aanklooien, maar ik bedoel echt een minnaar of minnares, ik bedoel, er zijn echt mensen die gewoon weten dat ze nooit gekozen zullen worden ja maar dat is toch dat is de klassieke gaan... naïeve houding nou, hij gisteren. gaat echt een keer weg bij zijn vrouw ja. Ja, ja, ja. hij heeft het al drie keer beloofd en hij <laughs> heeft nu echt zijn koffer gepakt oh toch, toch niet, niet. Oh. Oh. mijn BNN collega's in Boyds Bar ze borrelen nog even verder dus straks dan luisteren we weer even mee als ze doorpraten over uh, dubbele levens en uh, geheimen hebben voor je partner hele goede nacht lot ja goede nacht. monne toch ah, ja zeker zeker ja, jij uh, ben nog wakker en lekker aan het luisteren? Wat, wat doe je nog meer ondertussen? Ik uh, ben s'nachts altijd uh, eigenlijk tot uh, in de ochtend geworden. Oeh, je bent uh, uh, of je... je uh, een nachtmens. Een nachtmens, oké. Okay. Ja, ik werk in de beveiliging. Ik ah. in, uh, ben ik meer uh, s'nachts wakker en overdag een beetje slapen. Ja, ja, precies. Je zit gewoon in, de, in het ritme. Geen, uh, je, je leidt niet aan, uh, aan slapeloosheid. Ik leid gewoon een, uh, een uil op een vleermuis. Uh, <laughs> we hebben het vannacht over uh, geheimen, dubbellevens. Uh, jij, uh, uh, we, we hoorden eerder vers al verschillende verhalen. Onder andere uh, Wil Berghuis, onze seksuologe... die had het over uh, dat je eigenlijk in een relatie... op een gegeven moment vroeg of laat wel uh, geheimen voor elkaar hebt. En dat het ook niet in alle gevallen goed is om, uh, om dat dan maar te vertellen. Dat je soms misschien een slippertje maar moet verzwijgen... Hoe sta jij ja. daarin? Ik uh, vraag me af. Uh, uh, een relatie is, uh, moet gebaseerd zijn op uh, wederzijds vertrouwen. Dat is nummer één. Mekaar uh, 100% vertrouwen. En wat is het verschil tussen een slippertje en niet vertellen? Of liegen tegen elkaar? Mm -hmm. Dus ik vind de seksoloog heel laconiek erover praten. Tot het zeggen van, uh, vertel het maar niet tegen je partner. Want misschien uh, deer je je partner ermee. Wat niet weet, wat niet deert. Mm -hmm. Ja, zo kan ik er eigenlijk ook wel duidelijk op noemen. Ja, jij bent het daar absoluut niet mee eens. Maar heb je nou, er zelf ooit wel eens vo voor gestaan? Ben je ooit wel eens vreemd gegaan in je uh, nee. relatie? Nooit? Nee, zeker niet. En uh, stel, ik ben nu op dit moment vrij gezellig. <laughs> en, uh, stel dat ik een vriendin zou hebben... En die zou uh, grote leugens van mijn uh, uh, liegen. Of uh, dus een slippertje en, en ik kom er later achter. Mm -hmm. Hij is uh, over en uit. Ja, dus, ja. Ja, ik bedoel... Uh, dan kun je net goed een affaire hebben. Dan maak je twee vrouwen gelukkig. Ja, maar ja, stel nou, hè, uh, huh? de affaire, dan, dan ga je natuurlijk weer een stapje verder. Maar je hebt een fantastische ja, ja. relatie. Ik speel even advocaat van de duivel. Hè. Je hebt een fantastische relatie. Je houdt ontzettend veel van elkaar. Maar toch op een gegeven moment na uh, jaren bij elkaar te zijn... Uh, in een dronken ja. nacht gebeurt er eens een keer wat met, met iemand echt, echt onbedoeld. Er spelen helemaal geen gevoelens van verliefdheid mee... maar misschien gewoon pure dan lust die nacht. Gaan. Ja, is het dan over en uit volgens jou? Natuurlijk. Ja, ik bedoel, uh, uh, de seksuele praten zo gemakkelijk kopen. Uh, het begint met uh, flirten. Flirten mag. Uh, als uh, bijvoorbeeld een Jeroese vrouw of een Jeroese man... Uh, zijn echte genoten of vriendin of vriend... vriend uh, betrapt met flirten... dan kan hij al gefokt worden of boos worden. Maar dan zegt hij van, word niet boos. Uh, ik, ke ik keek alleen maar naar haar. Kijken mag. Mm -hmm. Oké, okay, nu gaan we een stapje verder. Flirten mag. En nu gaan we over een tijdje een stapje verder. Affaire mag. Waarom mag een affaire niet en, en een slippertje wel? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk voor iedereen, uh, voor iedereen aan zichzelf om te, te bepalen, denk ik. Maar ze hebben bedoeld natuurlijk ja, maar, dat, dat je niet tuur, zomaar je, je relatie overboord moet gooien. Uh, nee, maar ik bedoel... Dan, dan, dan, uh, ik ik wil zeggen van... van dan zei, het uh, is beter om het niet door te uh, uh, vertellen. Wat niet weet, wat niet deed. Mm -hmm. En voor mij is dat uh, een gigantische leugen. Kijk, uh, als je een slippetje maakt. Ik bedoel, uh, we zijn volwassen mensen. en uh, uh, Meestal gooien ze het op. Ja, ik was een beetje aangeschoten. Ik was dronken. Ik was dit of ik was dat. Dat is voor mij eigenlijk maar een, een slappe excuus. Maar er wordt heel lang uniek over gedaan van uh, wat niet weet, wat niet deed, nee. Als je een slippertje gemaakt hebt... nou ja, oké, okay, er kan misschien gebeuren... onder invloed van uh, drugs en drank. Maar zeg het tegen je vriendin... nee, je vriendin bepaalt dan... van uh, ik vergeef het je of niet. Ja, het is voor jou nog wel bespreekbaar... als je er dan maar eerlijk over bent dus. Natuurlijk. Ja, wat ik in het begin al zei... een uh, relatie als, als er niet gebaseerd is op vertrouwen... ja... Ja, had het op. Mm -hmm. Je bent nu vrijgezel, zeg je. Uh, heb je zelf wel eens, want je, je bent zelf nooit vreemd gegaan, maar heb je wel eens meegemaakt dat, uh, dat je vriendin vreemd ging, je ex? Nee, dat niet. Maar oh, ik niet. heb, uh, ik, uh, heb uh, eigenlijk nooit uh, een vaste relatie uh, gehad. Dus uh, daarom ben ik ook nooit vreemd gegaan. Het is, uh, hoe noem je dat? Een latrelatie geweest. Mm -hmm. Maar ik ben wel eens een keer zwaar uh, pijn gedaan... door een uh, ex-vriendin tussen A waar we bijvoorbeeld met elkaar om En die ging met een andere jongen ook om. Kijk, en, zonder dat tegen mij te vertellen. Ook al hebben we dan een relatie, zeg het tegen mij... Nou, ga dan naar die andere gozer. Ja, ga, ze, niet, ze had wel... Pleeg, ze had iets pleeg, met hem eten. Nee, nee. Ze, ze had met, zowel met, met jou als met hem... Uh, Bladen, ja, ze zat ja. in het begin alleen met mij. Ah, okay. En uh, wat uh, de seksoloog vertelt... Ja, op een gegeven moment gaat ze vervelen. Ik weet al haar... Uh, gevoelige plekjes... Uh, met, met, met mijn ogen dicht en met haar ogen dicht... we weten elkaar te vinden. Ja, dan gaat ze op zoek naar wat nieuws. Jullie uh, maken... Uh, ja, sorry dat ik jullie zeg. Een uh, seksuoloog maakt het makkelijk van... Uh, ja, het, het is spannend als je met een andere keertje een slippertje maakt. Mm -hmm, maar ja, jij bent gewoon woorden. eigenlijk gekwetst uh, in het verleden. Je hebt, je hebt wel, zeg je, nu eigenlijk toch wel zoiets meegemaakt. Het is, ja, Wat het... Ik dat zeg, uh, het is katholiek... En met mij omgaan en met een ander omgaan. Nee, dat is voor jou echt uitgesloten, natuurlijk. Nee, maar het gaat nu natuurlijk meer om. Wat zij zei is meer dat, het, dat, het, dat je een keer de mist ingaat. De hè? En dat je dan ik niet meteen. Ja, ja, En nog, en nog wel. En nog wel met... ik, ik ken zoveel uh, relaties die gebroken zijn. Uh, door meer door uh, met een slippertje, het begon met een slippertje. Kijk, en, uh, en, en uh, meestal is de vriend of de vriendin... Uh, zeer geambotioneerd en zeer uh, boos... Mm -hmm. omdat uh, diegene het nooit verteld heeft. Nee, nee precies. Dus, voor eigenlijk, vind, dus het, het, ja. het liegen is uiteindelijk voor jou... of het niet zeggen is voor jou liegen. En dat kan nee, maar, echt niet. Ja, uh, over uh, li liegen wordt er uh, uh, boos gesproken. Nee, je mag niet liegen in de relatie. Nee, nee. Maar je mag wel af en toe een slippertje nemen in de relatie. Je, nou, voor mij uh, is het uh, hetzelfde. Ja, jouw standpunt is, is duidelijk, Lot. Dank je wel uh, voor het reageren. Uh, misschien luister jij nu en denk je... hé, hey, uh, daar ben ik het totaal niet mee eens. Ik denk daar heel anders over. Bel dan naar 0800-1121. 0800-1121. Of mailen kan ook lust.bnn.nl.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 in his pocket they say the man is crazy on the coast lord there ain't no doubt about it well all right.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 Diep in de nacht. Spanish stroll van de Mink de Wil. Lust, lust, lust. Radio 1. Lust. Simone Wijnands. Geen dubbel leven, maar een driedubbel leven. In deze situatie kwam schrijfster en levenscoach Patty Harpenau nou terecht. Zij dacht een ideaal huwelijk te hebben. Maar kwam erachter dat ze in feite getrouwd was met de Nederlandse Tiger Woods. Hij had niet één. Maar twee andere vrouwen waarmee jij ook nog het bed deelde. Een hele goede nacht, Patty. Ja, goede nacht. Jouw ex die had dus meerdere vrouwen en daar heb jij nooit iets van gemerkt in de periode dat jullie samen waren? Nou, weet je, um, ik was in de veronderstelling dat ik heel gelukkig getrouwd was. En uh, op een dag zei hij, ik ga weg. En ik zei, nou, ik dacht, hij, ik, hij gaat naar de bakker. En ik zei, wat ga je dan doen? En toen zei hij, nee, ik ga weg. Dus ik duurde even voordat ik uh, door had dat hij echt uh, wegging. En uh, toen kopte, een aantal dagen later, kopte de Telegraaf. Met het nieuws van, goh, Patty Harpen nou gaat scheiden. En vervolgens kwamen er bij de redactie op de Telegraaf... verschillende telefoontjes uh, binnen van uh, dames... die uh, nou, hun verhaal deden bij de pagina privé. Ja, en dan word je stil. Ja, heel erg stil kan ik me voorstellen. En boos ja. ook. Nou, dat, dat komt later hoor. In, in eerste instantie ben je echt verbijsterd. Want je denkt. Ik, ik, het is bijna het idee alsof je een, een bioscoopkaartje kaartje hebt gekocht, maar je bent de verkeerde filmzaal ja. ingelopen. Een hele slechte film. Ja, een hele slechte B-film en, uh, en dan, ja, dan komt echt de periode van volslagen, verbijstering en uh, nou, ik herinner me dat ik nogal een aantal nachten in de badkamer heb doorgebracht omdat ik dacht jeetje, wat overkomt mij nou. Ja, ja. ja, en dan komt eigenlijk dan uh, diep verdriet en dan woede en dan op een gegeven moment ja, dan overwint de humor het wel weer. Wat voor soort dingen deed hij dan met, met die andere vrouwen? Heb je daar heb je, heb je er ook nooit iets van gemerkt achteraf... dat je dacht van, hé, hey, dit klopt niet? Nou, weet je, dat hebben heel veel mensen aan mij gevraagd. Hè? Ook omdat ik coach ben... Of een jeetje, van alle mensen, waarom heb jij niks gemerkt? En, weet je, achteraf, als ik de, de, de band terugspeelde, ja, heb ik wel dingen gezien, maar ja, weet je, op een of andere manier eh, heb je zo'n diep vertrouwen in iemand, dat je, je maakt de vertaalslag gewoon niet. Dat klinkt dom, maar ja, het, het, uh, op een of andere manier... Weet je, kijk, jij kijkt naar iemand vanuit jouw perspectief, vanuit jouw realiteit. En als iemand anders een heel andere realiteit heeft, dan zie je dat ook inderdaad niet. Nee, en heeft hij ooit uitgelegd waarom hij dit heeft gedaan? Um, nee, want ik heb hem nooit meer gesproken. Dat lijkt me ook ja, raar. Dan zit je ja. toch met heel veel... Vragen en ook uh, frustratiegevoelens? Nou, wat mij enorm heeft uh, geholpen. is um, dat ik samen met Wilma Nanning ga. is journaliste van de Telegraaf. Uh -huh. heb ik een van de vrouwen gesproken. En dat heeft mij. Um, ja, toch wel. Uh, uh, enorm. Uh, ja, mijn ogen doen openen. En in eerste instantie dacht ik: Jezus, met wie ben ik getrouwd geweest? En op een gegeven moment, zelfs na het vijfde glas wijn, werd het nog lachwekkend. Want dan moet je je voorstellen dat, je, dat ik in uh, uh, zoveel jaar geleden uh, elf chocoladeletters koop voor Sinterklaas. Met de boodschap van nou, ga maar puzzelen. Die elf chocoladeletters die staan dan voor, hè, ik hou van jou. Ja. En zij vertelt in datzelfde gesprek, zegt ze nou, zo'n romantische man. Ik heb nog nooit zo'n romantisch Sinterklaas cadeau gehad. Ik zeg, laat me raden, elf letters. Dus dat, eh, als je dan achteraf hoort dat binnen een uur tijd zij mijn chocoladeletters eh, cadeau heeft gekregen. Oh. Ja, dan, dan, dan wordt het ook echt dat je, het zo verbijsterend geestig. Ja, maar wil, ja nou niet ge alleen geest, maar dan, dan wil je hem toch wat aandoen? Dan zou je hem toch... Nou, ik nou, ik ja, zou ontproeven, stoom uit mijn dat... oren. Wat kan, je, wat kan je nou nog doen? Weet je, alles is gezicht. Ik herinner me dat ik alleen maar stil was. Ik was gewoon stil. En uh, verslagen, volstrekt verslagen. En die andere vrouwen hadden dat gevoel ook? Die wisten ook helemaal van, uh, van niks, waren ook uh, door hem voorgelogen? Ja, zij was in tranen. In tranen naar mij, plaatsvervangend schaamte naar mij. Want zij wist uiteindelijk wel dat ik er was. Maar ik heb nooit geweten dat zij er was. Dus ja, weet je, ik, ik, ik, ik heb er bijna geen woorden voor wat er dan op zo'n moment uh, uh, gebeurt. Weet je, je kunt het bijna niet bevatten als je het niet zelf hebt meegemaakt. Nee, nee. maar heb je nou achter, want je hebt er niet meer gesproken, uh, zeg je, heb je wel nee. een vermoeden waarom hij uh, dit heeft gedaan? Nou, laat ik het anders zeggen. Ik, ik heb een collega van mij, die is een heel, heel kundige psychiater... en die heeft me heel erg geholpen. Misschien help ik ook luisteraars daarmee. Die legde me uit. Die zei, weet je, je hebt een, een type mens... en dat noemen ze ook wel de narcist. Mm -hmm. En een narcist is eigenlijk een mens zonder eigen identiteit. Dus hè, het zijn de chameleonnen onder ons. Die kunnen in, je, in jouw verhaal gaan wonen. Die zijn dan ook letterlijk de meest geweldige... Uh, ...echtgenoten uh, of echtgenotes. En dan vervolgens gebeurt er iets... ...en die kunnen dus van de een op de andere dag... ...in een ander verhaal uh, verhuizen. Nou, in mijn geval is dat ook uh, gebeurd. En je kunt dat gewoon niet begrijpen. Het klinkt eigenlijk bijna alsof je het hebt geaccepteerd... ...en het ook ergens wel begrijpt vanuit de gedachte... ...dat hij er dus uh, niet zoveel aan kan doen omdat hij een narcist is... Nou ja, weet je, als je iemand, hè, relaties zijn natuurlijk moeilijk. Als je iemand tegenover je hebt en die zegt: joh, ik hou niet meer van je of het gaat niet meer. Of uh, um, hey, iets anders aan de hand. Dan kan je zitten en praten. En al pratende kom je er wel uit. Mm -hmm. Maar in dit geval was het zo bizar. dat de enige manier waarop ik gewoon ermee om kon gaan. was voor mezelf bedenken: van. joh, weet je. wil je überhaupt met zo iemand nog. Uh, praten. Wil je überhaupt nog met zo iemand uh, in dezelfde ruimte zitten? Nou ja, en de enige, de, de enige gedachte die ik had was van joh, weet je, sorry voor de language, maar fuck it. Ja, klaar. ja, zelfs de ergste dingen kom je te boven. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Maar jou gaat het weer helemaal goed. Je bent weer een, een gelukkige vrouw, uh, Patty. Mooi ja. dat, je, dat je zo open erover wilde vertellen. Weet je, in koningshuizen duikt ook wel eens een kind op. En uh, je hebt je nergens om voor te schamen. Klaar. Zo is het, vind ik ook. Alles moet, uh, moet gezegd kunnen worden. Zeker in lust. Nou, fijne nacht nog. <laughs> Hetzelfde. dag. Topbands uit de jaren negentig. Cardigans en Carnival, hoorde je. Lust, Lust, Lust, Radio 1. Sommige verhalen zijn zo heftig... dat je ze liever niet deelt met je vrienden en familie laat staan, je partner. Misschien werkte je bijvoorbeeld ooit als prostituee... of was je zwaar verslaafd aan drugs. Dingen die mensen toch al best wel afschrikken... zeker als inmiddels je leven helemaal op orde is... Remco die heeft ook zo'n verhaal. Goeienacht Remco. Goeienacht Sibona. Jij hebt een behoorlijk heftig verleden achter de rug waar mensen in je omgeving nu niks van weten. Daarom hebben we ook je stem een beetje vervormd. Wat, wat is het? Wat, wat is jouw verleden? Nou dat begon al vanaf kleins af aan uh, uit te zeggen dat in uh, klein crimineel gedrag zeg maar en een kleine vergrijpen en dat is zeg maar uh, gedurende mijn jeugd ja, tot aan uh, volwassen zijn uh, zeg maar, uh, ontwikkeld. Maar uiteindelijk heb je best wel iets heftigs uh, op je geweten waardoor je echt niet wilt dat andere mensen het weten. Want uh, nee. een, een snoepje stelen in de winkel, daar hoef je je vast niet zo voor te schamen. Nee, nee, nee, nee. ik denk dat het meestal daar wel ervaringen mee, mee hebben gehad. Maar het heeft zich, zoals ik al zei, heeft, heeft dat zich uh, ja, ontwikkeld tot, uh, tot uh, uh, zware, zware vergrijpen, zeg maar. Zo zwaar dat ik uh, toch wel een groot deel van mijn jeugd uh, in de gevangenis heb gezeten. En waar, waar moet ik dan aan denken? Uh, Naar nou, zware vermogensdelicten. Zware vergrijpen waar uh, hoge straffen op staan en waar ik ook... Uh... Zwaar gestraft ben. Ik wil niet echt heel diep in detail treden. Maar ik heb bij elkaar wel een flink aantal jaren voor dat soort vergrijpen vastgezeten. Ja en dat heeft dan niet zozeer te maken met, uh, met, met een, een, een drugshandeltje, maar echt wel heftiger dingen? Uh, ja, uh, vermogensdelicten, uh, gewelddelicten, combinaties uh, daarvan ook. En nou, je wilde wil niet al te veel over kwijt in detail, omdat je bang bent dat dat, dat uitkomt in je omgeving. Waarom, waarom vertel je dat niet aan, aan mensen, aan, aan... Nieuwe vrienden aan, uh, aan, aan je partner. Waarom, waarom is het zo belangrijk voor je om dat geheim te houden? Um, nou ja, vooral de angst voor, voor onbegrip. En er zijn natuurlijk wel een aantal mensen, een kleine groep mensen in mijn directe omgeving die, uh, die er wel vanaf weten. Maar ja het, is toch, het, het begon een beetje met het feit dat je op, op een gegeven moment kom je toch weer een keer buiten... en wil je toch een normaal leven opbouwen. En dan sta je voor de vraag van... Um, ben je daar eerlijk over? Want dat, is, dat, is, dat heeft mij heel lang bezig gehouden. Uh, um, want het is natuurlijk zo, als je dan een baan krijgt. Uh, als het later uitkomt, ben je je baan kwijt. <laughs> en als je dat niet doet, ja, heb je de kans dat ze je niet eens aannemen. Dus dat is al een eerste keuze die je moet maken daarin. Want op jouw ja. werk weten ze het uh, nu niet? Nee, nee, nee. <laughs> absoluut niet. Nee, absoluut niet. Ik denk ook niet dat ik dan uh, nog langer een, een baan heb, zeg maar. Ik werk op dit moment wel voor mezelf. Ik ben helpcoach, zeg maar. Adviseer mensen daarin. En ja, ik denk niet dat... Dat, dat mensen, als je hen adviseert en, en begeleidt... Zeg maar, daar heel veel begrip voor zouden hebben. Leef je dan met veel angst? Want er zijn natuurlijk bepaalde dingen... Kijk, je treedt nu niet al te veel in detail... maar goed, ik denk dat, dat mensen uh, ook in jouw directe omgeving of op je werk... ...er ook op andere manieren achter zouden kunnen komen. Want... Dat is ook gebeurd. Dat, dat, dat kwam toen uit de, door iemand die, uh, dat die ook mijn werk wist... ...of weer van iemand anders gehoord had. Dat die, die is daar toen mee naar uh, mijn werkgegeven gegaan. En ja, dat, dat, dat, daar heb ik een gesprek over gehad. En ja, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb dat wel goed kunnen uitleggen... ...ook omdat de, de, de band uh, sterk was. Alleen dat heeft wel later tot gevolg gehad... ...dat ik wel ontslagen ben, niet direct daarom. Maar ja, dat, dat valt er ongetwijfeld mee te maken... Hebben. Dat werd niet zo verteld, maar dat idee had ik wel, dat gevoel had ik er wel bij. Heb je het gevoel dat je een dubbel leven leidt? Nou, op het moment niet. Want ik, heb, ik, ik moet zeggen dat ik de laatste, ja, toch wel de laatste vijf, zes jaar uh, dat helemaal heb kunnen overzetten, zeg maar. Dat het helemaal kunnen omslaan. Maar uh, daarvoor niet. Je, je, je, je, het is niet iets wat, wat van de ene op de andere dag uh, verandert, zeg maar. Want het blijft altijd toch op de een of andere manier aanwezig. En um, dat is moeilijk, ja, want je, je, je bent met iets bezig en je probeert tegelijkertijd ook een normaal leven te hebben, zeg maar. Heb je nu een, een vriendin? Uh, nee, ik heb dit nu geen vriendin. En als je op, op een gegeven moment nou een, een leuke vriendin krijgt, misschien ja. wilde de vrouw van je leven, uh, je wil met de trouwen kinderen krijgen, een hele mikmak. Ja. Zou je het dan aan haar vertellen? Um, ja, maar zonder te veel in details te spelen, zoals ik nu ook doe, omdat, uh, zoals ik al zei, het waren zware delicten, dus ja. Je bent toch angstig voor, voor hoe de ander daarop zou, zou reageren. En uh, ik, heb, ik heb wel eens zo'n situatie gestaan dat ik het vertelde. En dat ja, dan zie je toch dat de, dat de nieuwsgierigheid naar boven komt en dat ze graag willen weten hoe dan en waarom. En maar ja, voor hetzelfde geld hebben ze met een of ander psychopaat te maken. Ja, dat is ook wel logisch, toch? Ja, zeker, tuurlijk. Zeker als je hoort, uh, ik heb heel veel mensen we hebben toch zoiets van, nou ja, als je zo lang, uh, zo lang binnen hebt gezeten, dan zal het wel, uh, dan zal, dan zal het wel uh, heel en zijn. Zijn. En dat is het ook. Alleen ja, mensen gaan als je daar niet duidelijk over bent, gaan mensen zich daar toch uh, ja, gaan dat zelf invullen. Maar goed, ja, dat is een keuze die je maakt. En ik, ik heb de keuze gemaakt om, ja, of er moet heel veel vertrouwen zijn, maar dat heb ik nog niet meegemaakt. Dat ik zo. Uh, uh, zo iemand vertrouwde in een relatie dat ik uh, dat ik daar helemaal over, over kon zijn. En heb je zelf vrede eigenlijk met je verleden, want we, uh, uh, je hebt heftige dingen gedaan. Dat, yeah. dat kunnen we wel uh, wel vaststellen. Yeah. Hoe, uh, hoe ben je daar überhaupt in in beland? Is dat is dat ook een bewuste keuze geweest? Heb je er achteraf veel spijt van? Zou je dingen anders doen? Ja, dat kun je misschien gek, maar spijt niet, want ik denk, dat alles, ik denk dat alles een reden heeft. Ik denk dat alles ook uh, met een reden gebeurt. En ik denk uh, in mijn geval en in heel veel gevallen dat het, dat het ermee te maken heeft uh, dat er in ieder mens goed, uh, goed en kwaad schuilt. En uh, de een die um, ja, lost dat op of denkt dat op te lossen door bijvoorbeeld crimineel gedrag, verslaving, uh, noem maar op wat er allemaal mis kan gaan. En de ander die, ja, iedereen wil het op zijn eigen manier, gaat er met zijn eigen manier mee om. Ja. Maar in ieder schuilt uh, goed en klaar. Je moet toch je hele leven nu een dubbel leven leiden en liegen over je verleden. Ja, ja. Ja, als je het zo bekijkt heb je inderdaad altijd wel uh, uh, altijd wel een dubbele leven. Alleen de vraag is hoe je daarmee omgaat. Want um, kijk, ik, ik heb nu een, een, een beroep waarin ik waarin ik ook heel veel geef aan mensen en waarin ik heel veel met mensen uh, ja mensen toch uh, toch uh, te hulp schiet ook. En dat geeft ook heel veel voldoening. En ook toch ja daarmee maak je het niet goed, maar daarmee um, geef je wel een stukje terug, zeg maar. Oké okay, Remco, dankjewel. Oké, okay, dag. Body fully Always one foot on the ground And by protecting my heart truly I got lost In the sorrow When it breaks my Six van Regina Spector. De beste golf ooit, dat is natuurlijk Tiger Woods... en het hele verhaal rondom zijn vreemdgaan... is denk ik wel een van de meest bekende voorbeelden... van een dubbelleven. Tiger was al vijf jaar getrouwd. Zijn vrouw was inmiddels zwanger van hun tweede kind. Maar ondertussen deelde hij ook gewoon het bed... met. Tientallen vrouwen die hij eh, zelfs naar hem toe liet vliegen. Het ging echt heel ver. Uiteindelijk is het uitgekomen. Maar hoe moet dat voor zijn vrouw zijn geweest? En hebben minnaressen geen schuldgevoelens tegenover Tigers vrouw Elin? Ze wisten immers dat Tiger getrouwd was. Dit had Jamie Grubbs te zeggen over de affaire... en haar gevoelens tegenover Tigers vrouw. Ik mean, heb geen no woorden om you te vertellen. Know, Wat ik haar en haar familie heb gedaan. Ik denk would... dat ik... Be deeply sorry for never considering her during the whole process and not him not bringing her up was just a way for me to just pretend that he didn't have one and for me not to deal with it but um I mean I'm not gonna ever say what I did was okay and like she knows she loved him and you know that is the way I felt. en ook een andere minnares, curry Rist, heeft schuldgevoelens. I can't imagine the pain that she's feeling right now from all this. Did you think about that, though, when you started this relationship? I did not. I was being selfish. I thought, like, what is in this for me? And, you know, I was caught up in it, you know, and he has a way to make you believe that he's a very honest and good man. I just believed what he was telling me, and I'm very sorry, and I hate that. You know, someone has to suffer the consequences of my actions and her children. I'm a mom, so... I can only imagine. Ik am deeply sorry. I wish I could take it back. You know, this is one of those situations where I'm definitely learning from my mistakes. Maar lang niet alle vrouwen voelen zich verantwoordelijk voor Tiger Woods daden. Dit zijn bijvoorbeeld Mina Res nummer drie over de affaire met Tigerwood en haar schuldgevoelens. Yes and no. I mean, I, I wouldn't want somebody to do it to me, so I guess I can, but I'm not gonna take the full blame for this. You know, and I never wanted this to come out, and I never would have said anything, or I could have done it years ago. You know, this was something that happened between him and I. Zij voelt zich dus niet schuldig over de hele situatie die nogal bizar was, weten we nu achteraf. Tijdens en namelijk het bed hebben gedeeld met 120 vrouwen tijdens zijn huwelijk. En uh, daar verbod hij toen op een gegeven moment op deze manier zijn excuses aan every one of you has good reason to be critical of me. I want to say to each of you simply and directly I am deeply sorry for my irresponsible and selfish behavior I engaged in. I know people want to find out how I could be so selfish and so foolish. People want to know how I could have done these things to my wife, Elin, and to my children. And while I have always tried to be a private person, there are some things I want to say. Elin and I have started the process of discussing the damage caused by my behavior. As Elin pointed out to me, my real apology to her will not come in the form of words. It will come from my behavior over time. We have a lot to discuss. And however, what we say to each other will remain between the two of us. I am also aware of the pain my behavior has caused to those of you in this room. I have let you down. I have let down my fans. Iedereen heeft meegekeken tijdens dat uh, openbare excuus van Tiger Woods. Blijft een bizar verhaal dit. Ik weet niet hoe jij daarin staat... maar uh, het lijkt me interessant om uh, door te praten over... of jij vindt dat die minnaressen waar Tiger Woods mee deed... of die ook een stukje verantwoordelijkheid hebben... of dat het volledig toch zijn fout is. Je kunt bellen naar 0800-1121. En zo meteen dan praten we verder dus over het lijden van een leven in lust. Je kan ook weer je liefdesplaat aan gaan vragen voor een speciaal iemand... Uh, kun je ook voorbellen naar 0800-1121. En ik ga iemand helpen met een probleem op uh, liefde- of seksgebied. Seksuoloog Wil Berghuis die zit klaar om uh, jou bij te staan. Dus heb je een probleem? Niet twijfelen. Gewoon even mailen naar lust.bnn.nl. Lust.bnn.nl. En nog één keer telefoonnummer 0800-1121. Dat en meer na het nieuws zometeen met uh, Christian Bonenbakker. Radio 1 1 1 Lust